Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending van 3 maart 2012. Wat u daarin allemaal te wachten staat, hoort u later. Wilt u het nu weten? Kijk dan snel op de site nachtvluchten.fm... of op teletekspagina 331. We gaan namelijk onmiddellijk van start en vluchten in het verleden... van twee bevlogen heren... Beide geboren in de 19e eeuw, vertegenwoordigers van de 80ers, Albert Verwey en Willem Kloos, innig bevriend, vervolgens hartverscheurend uit elkaar. We reizen langs divers radiomateriaal door de jaren heen en eindigen bij een gesprek over het boek Van de liefde die vriendschap heet, gebaseerd op de briefwisseling tussen de beide dichters van 1881 tot 1925, samengesteld door Rob Verschoor. Albert Verweij overleed in maart 1937, Willem Kloos in maart 1938. We beginnen met kwalitatief slecht materiaal, maar het is dan ook uit 1934. Duurt nog niet eens een minuut, maar het is toch heel opmerkelijk en het is bewaard gebleven. Willem Kloos bedankt op 6 mei 1934 toen hij zijn 75 ste verjaardag vierde voor alle belangstelling. Het is een soort raar gezongen bedankje. Het begint met geruis. Aan, Aan allen die mij door hun belangstelling bij mijn 75e verjaardag. Bewezen mijn vriendschappen we genegen te zijn. Mijn hartelijkste dank. Zou het zo goed geweest zijn? Ja, ja, ja. God, ja, ja, ja. Ik wil nog eens even controleren beneden. Ja. Schitterende orchidee is dat. Hè? Ja, ik vind het er niet enig. Raad me toch anders achter een snit. Zijn gewoon voorhanden. Ja, het is toch fantastisch dat het bewaard is gebleven. Willem Kloos bij zijn 75e verjaardag. Een beetje wonderlijk... Gelukkig zijn zijn nagelaten pennenvruchten van een hele andere kwaliteit. Van de schrijver Albert Verweij zelf was helaas niets te vinden... in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid. Wel een in memoriam uit 1937, uitgesproken door literator D. D.A.M. Binnendijk. Volgens Verwij is de dichter het geweten der samenleving. En naar dit besef heeft Verwij zijn leven ook geordend. Dick Binnendijk. Voor wij is de dichter het geweten der samenleving en de profeet der mensheid, van zijn eigen volk in het bijzonder. Hij moet van een volkomen onafhankelijk gezichtspunt het leven in al zijn verschijningsvormen kunnen schouwen en samenvattend het wezen ervan tot uitdrukking brengen in een beeld. Al wat verstrooid is en onder verschillende aspecten wordt waargenomen, poogt de dichter te zien in onderlinge afhankelijkheid... maar in de eenheid van een zinrijk verband. Durend gevoed door deze overtuiging... heeft Albert Verweij zijn leven geordend naar het besef... dat hij een taak had als dichter. Met de hem eigen offervaardigheid heeft hij... wars van baatzucht en zonder kleinmoedigheid... zijn persoonlijk leven in dienst gesteld van wat hij zijn roeping wist. Zo is hij allereerst een culturele figuur en een voorbeeldig mens geweest. In een samenleving die uiteraard de minderwaardigste menselijke eigenschappen prikkelt, heeft hij de vrijheid van geest en geweten opgeëist en verdedigd voor allen, opdat de dichter en geen ander er de leider zou kunnen zijn, opdat de dichter onbevangen voor het front van zijn volk zijn stem zou kunnen blijven verheffen ter waarschuwing en ter aansporing. Dick Binnendijk in 1937 over de dichter en essayist Albert Verweij. Geboren in 1865 en overleden op 8 maart 1937. Een jaar later overleed zijn goede vriend. Hoewel het een complexe vriendschap was, heb ik uit de overlevering. We hebben het over Willem Kloos. Dat was op 31 maart 1938. We reizen nu verder in de tijd en komen terecht in 1959... 100 jaar na de geboorte van die Willem Kloos... toen de AVRO een programma over hem maakte... en daarin diverse vakgenoten aan het woord liet. Zijnde Victor E. van Friesland, Nol Gregor, Simon Vinkenoog, Hans Andreas, Garmt Stuiveling en Annie Salomons. Luistert u naar de introductie van de presentator. Willem Kloos, een tachtiger. 100 jaar geleden, op de 6e mei van 1859 geboren werd hij een van de jonge schrijvers en dichters... die in de jaren tachtig van de vorige eeuw... de Nederlandse literaire wereld in beroering brachten. Zonder dat men nog naar een anarchie der letteren behoeft te verlangen... schreef Kloos... kan een Franse revolutie in de kunst... dikwijls uitstekende diensten bewijzen. En de guillotine heeft nog altijd niet uitgediend. Dat was de gedachte waarmee de liefdeloze en hateloze voortbrengselen... van voorgangers en tijdgenoten... in die eerste jaren onder het mes werden genomen... En het was vooral Willem Kloos die in weloverwogen proza... de eisen formuleerde waaraan de ware kunst had te voldoen. Zij moest de dichterlijke originele uiting zijn van diep doorvoelde emoties. Ja, de hartstocht zelf. De dichter moest de enige onveranderlijke schoonheid dienen... die hij vindt in de eigen dichterlijke ziel. En tegelijk schiep Kloos zelf zijn moderne gedichten... die aanvankelijk maar door weinigen werden bewonderd en door veren met wrevelen over zoveel gedrukte onverstaanbaarheid terzijde gelegd. Anderen lachten om die nieuwe kunst... geparodieerd in minder vooruitstrevende periodieken dan de nieuwe gids... het tijdschrift waarmee Kloos vanaf de oprichting in 1885... tot aan zijn dood in 1938 nauw verbonden is geweest. Daarin schreef hij zijn kritische beschouwingen... zijn letterkundige kronieken en zijn versen... waarvan zo netten als Ik ben een god in diepst van mijn gedachten... de bomen dorren in het laat seizoen en de zee klotst voort in eindeloze deining... tot de bekendste van onze literatuur zijn gaan behoren. De bomen dorren in het laatseizoen seizoen... en wachten roerloos de nabije winter. Wat is dat alles stil, doodstil. Ik vind daar mijn eigen leven in dat heen gaat spoelen. Ach, ik had zo graag heel, heel veel willen doen. Wat verzen en wat liefde... Want wie mint er te sterven zonder deze? Maar wie ook winter ter wereld iets door klagen of door woen? Ik ga dan stil tevreden en gedwee En neem geen ding uit al dat leven mee Dan deze gedachte gonzen in mij om Men moet niet van het lieve dood zijn eisen De dode bloemen keren niet weer om Maar ik zal heerlijk in mijn vers herrijzen geen van de tachtigers is meer in leven. Allen die eens jong en bezield met Kloos hun werk publiceerden zijn heen gegaan. Als laatste, zeven jaar geleden, de prozaïst Lodewijk van Dijssel... die bij de dood van Kloos schreef... Gelukkig degenen die de mate van dichtelijkheid, van poëzie... in de gedichten van Willem Kloos weten te beseffen. Gelukkig die die hem, al was het maar eens, hebben gezien... Sommigen van degenen die u nu iets van hun herinneringen... en gedachten aan Willem Kloos zullen vertellen... kennen hem slechts uit wat ze van en over hem lazen en hoorden. Anderen hebben hem daarbij tenminste eens gezien. En een enkele heeft persoonlijk contact met hem gehad. Van die laatsten hoort u eerst dokter Victor van Friesland. Ja, het is natuurlijk niet zo makkelijk... om je na al die jaren precies te herinneren... wat persoonlijk iemand als Kloos voor je geweest is. Ik herinner me de objectieve dingen. Hij heeft mij toen ik nog een jongetje van 16 was... ...enorm voortgeholpen en zich uitgeput in het schrijven van lange brieven... ...om mijn slechte versjes uh, toch niet af te wijzen. Um, of hij nou de jongen... ...hij was vreselijk groeig op dat gebied... ...maar of hij nou de jonge mensen in die tijd een dienst heeft bewezen... ...door rijp en groen... ...in die nieuwe gids op te nemen, dat betwijfel ik ook. Het is veel beter wanneer men jarenlang niet publiceert... ...en daar de tijd voor neemt. Nou, persoonlijk herinner ik me een beeld van een man die... Ik ben toen in de gymnasiumjaren nogal veel bij mijn huis gekomen... ...doordat een leraar van mij, Gideon Timmerman, met hem bevriend was. Persoonlijk herinner ik me een man die, die buitengewoon goedaardig en hoffelijk was... ...en waar een grote persoonlijkheid uitsprak. Het is een beetje afgezaagd woord, maar je voelde dan toch... ...dat je bepaald met een heel uitzonderlijk iemand te maken had. Hij herinnerde mij altijd aan die versregels van Gosseert: ...gelijk de kermisleeuw in slavernij geboren... ...toch nooit de ware staat van zijn geslacht vergeet. Want dat was een man die helemaal uitgegroeid leek uit dat kleine bovenhuisje wat hij bewoonde in de Emma-straat in Den Haag. Het was een reus van een man. Hij liep in een geklede jas en ja, had een geweldige dos haar op zijn hoofd. En die man, die, die leek dus ook zuiver lichamelijk al, leek hij te groot voor zijn omgeving en voor de omstandigheden waar hij in woonde. Nu spreekt Nol Grigor. De jaren waarin ik voor het eerst contact met Willem Kloos kreeg, dat zijn zo de laatste jaren van zijn leven geweest. Ik denk dat het zo omstreeks 1936 was dat ik een, uh, voor het eerst een uitnodiging kreeg om eens een bezoekje te komen afleggen op de Regentesselaan. Ik was zelf haagenaar en ik kende dus het echte paar Kloos, Reinike van Stuwe ook wel. Zoals ze met z'n tweeën daar over de Regentesselaan schoven. Willem Kloos een heel lange figuur met de lange grijze haren en daarnaast de kleine en wat corpulente Sjaan en van Stuwe. De Nederlandse literatuur, dat was voor mij in die tijd eigenlijk nog in hoofdzaak alleen maar de beweging van '80. Ik had ook van de latere wel zo mijn favorieten, Leopold, Aaroland uh, Holst vooral ook, maar als... Uh, ...literair beeld was het toch vooral de beweging van 80, ...die mij bijzonder interesseerde. Willem Kloos was nog de symbolische figuur voor die beweging. En tot de hoogtepunten behoorden dan in die tijd... ...de bezoekjes aan de Regentessenlaan. Dat waren uiterst wonderlijke bezoeken. Dat moest natuurlijk bij voorbaat afgesproken zijn... en. En dan werd je eerst in die voorkamer gelaten. Ik herinner me daar aan de wand eh, ingelijste krabbeltjes van Jacques van Looy En nog meer werk van de schilderfiguren rond de nieuwe gids. Van Willem Witse ook zo het een en ander. En Sjane van Schainkwilling, eh, Sjane Reineke van Stuwe... die trad dan op als gastvrouw en die schonk eerst vele glaasjes tokaaier in... En het was eigenlijk al een heel bezoekje voordat je eindelijk bij Willem Kloos toegelaten werd. Of liever gezegd dat Willem Kloos bij zijn gasten toegelaten werd. Want ze liet je dan eerst in de achterkamer en dan zei ze ik ga Willem Kloos halen. En dan een ogenblik later ging de deur open en kwamen ze hand in hand met z'n tweeën binnen. Kloos zwaar poserend als de grote dichter. Als die je bijvoorbeeld een hand gaf dan rekte die zich heel lang en strak overend, stak uh, zijn arm in volle lengte uit en uh, zei uh, welkom meneer uh, het feit dat ik u ontvang zegt u al uh, dat u van harte welkom bent het verliep allemaal buitengewoon plechtig en ik weet wel dat die glaasjes dokaai me inderdaad wel van pas kwamen om met enige enig zelfvertrouwen dit hele ritueel aan me voorbij te laten gaan. Maar goed, als je dan in die achterkamer bij Kloos zat... ...we hebben ook wel eens boven gezeten... ...dan werd het een min of meer stroef gesprek, ...waarvan eigenlijk alleen de attractie was dat je tegenover Kloos zat... ...en dat je hem zo het een en ander vragen kon... ...iets bijzonders of iets nieuws kreeg je niet te horen. Hij dacht heel lang na voordat hij wat zei. En bijzonder prettig was dat hij af en toe eens naar een gewone kamerkast ging... ...zo'n wandkast... En die opendeed, die stond stampvol met kistjes sigaren, die hij nog regelmatig van alle mogelijke relaties kreeg. En dan haalde hij dan zo'n kistje uit en mocht je een sigaar opsteken, die natuurlijk eh, prompt na enige trekjes alweer uitging. Ik was helemaal geen ervaren sigarenroker, maar nauwelijks was die sigaar uit of hij zei: Steekt u toch een, een nieuwe op en eh, steekt u die andere maar bij u. En zo zijn we soms met vijf of zeven sigaren thuisgekomen. Het beeld van Kloos zelf, dat is dus voor mij helemaal geen uh, imponerend beeld. Het was eigenlijk veel meer het feit dat uh, dit toch echt die man geweest was... ...dan dat in de verschijning van Kloos zelf nog iets te beleven was... ...van de grote leidende figuur van tachtig of van de dichter die je bewonderde. Je zou kunnen zeggen dat ten aanzien van, de, van het mensbeeld van Kloos... ...zich toch ook min of meer heeft afgespeeld wat uit zijn poëzie al valt af te lezen. Een, een jonge figuur die eh, vol Elan zijn eerste versen geschreven had... en als leidende figuur van een tijdschrift van grote betekenis was geweest... in die vroege periode van 80. Het wil mij voorkomen dat dat toch verdiensten blijven van Kloos... Eh, die nooit weg te redeneren zullen zijn... Een korte brand dus eigenlijk en verder de figuur van een man... En die zijn eigen um, wezenlijke leven eigenlijk verre overleefd heeft. Na het optreden van de tachtigers... zijn er alweer enige dichtergeneraties gekomen en gegaan. Nog vers in het geheugen ligt het revolutionaire elan van de vijftigers. Een van hen, Simon Vinkenoog, geeft nu zijn visie op Willem Kloos en de tachtigers. Mij wordt gevraagd naar Kloos... Mij wordt vooral gevraagd omdat men weet dat ik over de laatste veertig jaar van zijn bestaan maar een zeer min oordeel heb. Ook rekening te houden met zijn eerste jaren. Hij heeft misschien een paar mooie gedichten geschreven. En het is, in veel gevallen is het erg belangrijk. Hoewel elk jaar, elke dag mooie gedichten geschreven worden. Voor mij is Kloos bovenal een man die aan die gedichten meer waarde gaf dan ze bezaten. En die... Door de man die hij in zijn jeugd al was, ook later de geachte medeburger is geworden. Nu vind ik op dit ogenblik, omdat ik meer een mens van de 20e dan van de 19e eeuw ben, en Kloos is een 19e eeuwig, vind ik de geschiedenis van het Podium belangrijker dan de geschiedenis van een nieuwe gids. En ik geloof dat dit het verschil is: dat in die eeuw de dichter zichzelf nog niet kende. Ze zaten in een roze hemel, ze geloofden in zal van de schone woorden. Dit zal weer, niet weer gebeuren. Kloospoëzie was een reactie op de zeer inburgerlijke domineespoëzie. En deze generatie zal ook alweer ergens een reactie op zijn. Waarschijnlijk op, een, op de oorlog 40-45 die oneindig veel belangrijker was dan, dan de eerste industriële revolutie van de 19e eeuw. Maar deze dingen kunnen niet meer gebeuren omdat de meeste schrijvers van nu lucider zijn. Ze weten dat alles relatief is. Dat grote woorden als schoonheid, waarheid, vrijheid, et cetera... geen bestaansreden meer hebben. En het revolutionaire van de nieuwe gids... het is revolutionair geweest op het ogenblik dat het bestaat. En ik geloof dat het revolutionaire van deze generatie... altijd revolutionair zal blijven. Nog een van de huidige dichters is Hans-Andreus. Ik heb de kloos wel gelezen, maar het is... ...zeker tien jaar geleden geloof ik, sinds ik hem voor het laatst heb gelezen. Uh, wat ik toen over hem dacht, weet ik niet meer precies. Ik vond het wel mooi, geloof ik althans, die beroemde tien sonnetten... ...die dan de grootste sonnetten uit de Nederlandse taal zouden zijn. Maar ik herinner mij wel dat ik daarna Gorter ontdekte... ...en dat ik Gorter veel en veel en veel belangrijker vond dan Kloos. En ik geloof ook niet dat... Eigenlijk veel mensen zijn van deze tijd, deze eigentijdse tijd, dus die uh, zoveel belang stellen in Kloos als dichter. Ik geloof dat daarmee samenhangt dat Kloos typisch de man was die uh, zichzelf wilde vergoddelijken. En hoe meer hij zichzelf vergoddelijkte, des te slechter werd zijn werk en des te kleiner werd hij ook als mens... En in het Nederlandse volk ziet wel iets dat als iemand zich maar lang genoeg vergoddelijkt, maar lang genoeg zegt, ik ben het genie, ik ben de grote god, ik ben, ik ben de grote man, dan gelooft men het wel. Maar de tijd corrigeert dat, meen ik. Gorter was een zeer bescheiden mens, en Henriette Roland Holst was ook een zeer bescheiden vrouw, en eigenlijk alle werkelijk. Grote dichters hebben toch wel besef van de nederigheid die je moet hebben. al is het maar ten opzichte van je eigen creativiteit. Die nederigheid had Kloos zeker niet. Die tien goede sonetten blijven dan wel staan, denk ik. Maar zelfs daar hou ik niet zo van, ook omdat. Ja, dat zou bijna een tekst. een kleine tekstanalyse worden. Maar wanneer ik mij dingen herinner als mijn leven heen gaat spoelen. In plaats van spoeden, dan zijn er natuurlijk wel dingen die aan de tijd gebonden zijn. Maar. Iedere dichter in welke tijd dan ook, die werkelijk een goed dichter is, schrijft eenvoudig en heeft niet van die. artificiële dingen nodig. Dus zelfs die, die tien sonetten, die dan heel groot zijn, zegt men, sta ik sceptisch tegenover. En de hele figuur van Kloos. Nee, ik kan me voorstellen dat deze man een maag als persoonlijkheid, een magische invloed heeft gehad op zijn hele tijd. Maar als dichter, dus met die persoonlijkheid... zoals hij daar in De Haag rondliep... of in Bussenbijt van Ede logeerde... nu die persoonlijkheid van die man is weggevallen... geloof ik niet dat er zo heel veel over is gebleven. Professor dr. Garmt Stuiveling. Ik heb Kloos eigenlijk maar één keer gezien. Dat was bij de erepromotie in 1935... toen hij in de Universiteit van Amsterdam... tegelijk met Lodewijk van Dijssel... Als eerbetoon toen de nieuwe gids 50 jaar bestond. een doctoraat honoris causa kreeg. Mijn vrouw en ik keken toen op de illustere scharen neer. en wij vonden wel dat de beweging van 80 erg oud geworden was. De andere keer dat ik Kloos. min of meer gehuldigd heb gezien. was bij zijn begrafenis. toen een groot aantal literatoren en natuurlijk ook anderen. Naar Den Haag gekomen waren in het begin van april 1938. Ik herinner me nog dat ik in de trein Frank van der Goes aantrof, die door de dood van Kloos zelf een van de laatsten werd van de nieuwe gidsers. Maar ik had me toch al lang bezig gehouden met Kloos, al van mijn HBS-tijd af. En in mijn studententijd, mee gestimuleerd door professor Overdiep, had ik die tachtigers eens wat nader bekeken. En er zaten nogal wat tegenstrijdigheden in. En zo heb ik dus, bijna een kwart eeuw lang, me bezig gehouden met de problemen rondom Kloos. Ik heb nooit het gevoel gehad dat mijn waardering voor wat Kloos als criticus en als dichter heeft gedaan, bedreigd werd door het wantrouwen dat ik had. Tegen zijn latere voorstelling wat hij vroeger had gepresteerd. En ik heb dat nog niet. Wanneer men de brieven Vosmaar Perk en Vosmaar Kloos leest... is het volkomen duidelijk dat Kloos enige streken heeft uitgehaald... om de nalatenschap van Perk in handen te kunnen krijgen. Uh, ik geloof dat men daar uh, niet anders over oordelen kan. Maar... Zelfs het feit dat de uitgave van Perk vrijmoediger is... om het zacht te zeggen... dan een filologisch geschoold man toelaatbaar acht... hoeft, naar ik meen, nog niet tegen Kloos te pleiten... die toen helemaal zelf geen geschoold filoloog was. Ik heb trouwens sindsdien heel wat uitgaven van brieven... uit de 19e eeuw onder de ogen gekregen... die zo volmaakt onbetrouwbaar en vrijmoedig zijn dat we toch geloof ik wel van een andere stijl van uitgaven moeten spreken. In elk geval is het zo dat Kloos tot vandaag voor mij een dubbele betekenis heeft. Als de man die een aantal principes van tachtig, en ik vind toch wel van meer dan tachtig, heeft geformuleerd, daarvoor heeft gevochten, leiding heeft gegeven aan zijn tijdgenoten... En ook als de man die een aantal zeer bijzondere sonetten in onze literatuur heeft geschreven... om van enkele fragmenten nog maar te zwijgen. Natuurlijk wisselt de smaak. Er zullen wel mensen zijn die Kloos een volmaakt verleden figuur vinden. Ik betwijfel dat. Ik heb de indruk dat van Kloos... enkele, van Perk enkele... van Gort er misschien wel meer werken over zullen blijven die tot het klassieke bezit van onze literatuur behoren... en dan dus niet alleen een historische betekenis hebben. In elk geval heb ik me in het werk van Kloos nog eens weer verdiept... omdat ik juist bezig ben voor de stichting De Roos in Utrecht... de teksten van Kloos uit te geven precies zo en ook in de volgorde... als uh, destijds in verschillende tijdschriften... Astrea, de Nederlandse spectator... En de nieuwe gids zijn verschenen. En dat is een vrij goede proef op de som. Of men de waardering kan volhouden. Of dat die toch eigenlijk ook alleen maar een soort traditie is. Tot slot geven wij het woord aan mevrouw Annie Salomons. Wil was de held van onze jonge jaren. Met zijn witte bundel stonden we op en gingen we naar bed. We lazen nog elkaar keihard voor... Als we op school een vers moesten opzeggen, koos we een van zijn sonnetten. We kenden hele stukken van zijn inleiding op de verzen van Jacques Perk uit ons hoofd. Bijvoorbeeld deze prachtige omschrijving van de poëzie. De poëzie is geen zacht ogen gemaakt, die, ons de hand reikend op de levensbaan, met een glimlach leert bloemen tot een tuiltje te binden en zonder kleerscheuren over herren heen te stappen. Doch een vrouw, fier en geweldig. Weer zengende adem niet van ons laat. Die ons bindt aan haar blik. Maar dat we vrij zouden zijn van de wereldzorg. Geen genegenheid is zij, maar een hartstocht. Geen bemoediging, maar een dronkenschap. Niet een traan om zijn En een lach om zijn behagelijkheid. Maar een gloed en een verlangen een gezicht en een verheffing, een wil en een daad. Dit was taal die onze jonge mensen bezielde, bezwelgde erin. En ik herinner me dat de jonge P.H. Ritter, die toen nog echt junior was, die het enthousiasme van zijn gevoelig knapenhart hart me toevertrouwde. Ik zou een gouden pen willen hebben en daarmee alleen de naam van Willem Kloos schrijven. Het is wel tekenend dat die slepende inleiding, waaruit ik u zo even citeerde, alleen in de eerste druk van Jacques Perk's gedichten voorkomt. En dat dit bezielde proza later is vervangen door een redenerend betoog waar alle gloed uit is geweken. De literaire loopbaan van Kloos is een snel dovende meteor geweest. Hij was zelf zo'n bloem waarvan die zo mooi heeft gezongen... in de knop gebroken... en voor de ochtend van haar bloei vergaan. Hein Boeken, die Kloos zijn leven lang bewonderd heeft... had me dikwijls over hem verteld. Maar hij zag de werkelijkheid niet. Die zag alleen de projecties van zijn eigen kinderlijke lieve hart. Maar ik wil wel bekennen dat ik schrok toen ik de vereerde dichter voor het eerst ontmoette. Een bruin-rood gezicht, verweerd als van een zeeman, stijrende, stekende blauwe ogen, een schutterige manier van een hand geven. En naast hem, wit en week en moog, Ouzane van Stuwe, zijn moedige, liefhebbende vrouw, ze placht elke twee jaar drie society romans te schrijven om het gezin in leven te houden. Ze ging nooit uit, behalve naar de boekverkopingen die haar man frequenteerde. Op hun benauwde burgerlijke bovenhuisje in de regentesselaan broerde ze haar verhalen uit over moderne feesten, over boeiende ontrouw en verveeld niets doen. En ondertussen werkte ze zelf als een koelie in de soberste omstandigheden. Als karakter was Sjane Kloos eerbiedwekkend. Bovendien heeft ze Kloos van zijn dronkenschap en misschien van een vroege ondergang gered. Moeten we haar daar dankbaar voor zijn? Ik weet het niet. Ze heeft er min of meer maatschappelijk mens van gemaakt. Een net burger. Maar ons land heeft zoveel naar de burgers. Misschien is het lot van Paul Verlaine toch beter geweest. Al dus Annie Salomons in deze bijdrage van de Avro uit 1959, 100 jaar na de geboorte van Willem Kloos. U luistert naar Vlucht in het Verleden van Max op Radio 1, waarin de hoofdrollen zijn weggelegd voor Willem Kloos en Albert Verwij. Van laatstgenoemde bleef onder meer... een door Henk van Ulsen voorgedragen gedicht bewaard. Waar dat mee van doen had, legt presentator Steven Peters uit... in een fragment uit Schuim en As van de NCRV. Een licht literaire kijk op beeldende kunst. Zo omschrijft acteur Henk van Ulsen het theaterprogramma... waarmee hij de komende tijd door het land toert. En de basis van dit programma dat zijn gedichten... die op de een of andere manier geïnspireerd zijn op bijvoorbeeld een schilderij een beeld of een foto. Een zijn zonder verandering, dat is de fascinerende titel... die hij zijn programma meegaf. En die titel die is afkomstig uit een gedicht van Albert Verweij... Bij mijn buste door L.O. Wenkenbach. Henk van Ulsen, eh, misschien zou je om te beginnen... dit gedicht voor willen dragen. Ik was de zeventig nabij toen Wenkenbach mij boodste in klei en daarna gieten deed in brons... Tot eeuwige duur van bouw en fonds. Hij gaf het beeld wat mij ontging: een zijn zonder verandering. Albert Verwij. Waarom heb je precies deze titel uh, gekozen? Nou, we hadden eerst een andere. Ik had bedacht als werktitel tekstbeeld, dus een variant op testbeeld, hoe dan ook. En dit is tekst en beeld. Maar het bleef een werktitel tot ik. Uh, me weer ontzettend ging verdiepen in al die gedichten. En dan deze wel dat gedicht niet kiezen, afwegen. En ik ineens dacht dat een zijn zonder verandering maakte ineens een ongelofelijke indruk op me. Ik heb zelf nogal wat in ateliers rondgezworven. ook als model. Vrienden van mij die schilder zijn of die schilders die vriend zijn geworden naar vriendin. die dan, of een rol schilderde, een portret. En uh, dat is toch een moment als je ontdekt dat het schilderij af is. Voor zover een schilderij ooit af is. Dat dat dan zo blijft. En jij gaat door. Jij, bent, uh, jij hebt een zijn, een wezen, wat wel degelijk verandert. Een dag later ben je al anders eigenlijk. Een soort bevroren toestand. Ja, een, een stollingsproces precies. Ja, dat is ook wel vrij confronterend lijkt me als je dat dan uh, 25 ja. jaar later terugziet ziet. Of, uh... Bijvoorbeeld, al, ja. al eerder. In de galerij van de stadschouwers in Amsterdam ziet hangen, bij wijze van. Spreken. Of op een zolder, waar, het, uh, waar dan ook. Maar, uh, maar dat vind ik van een, niet alleen van, van, van portretten of koppen of beeldhouwwerk, maar dat vind ik ook van een landschap. Wat op dat moment een zijn heeft zonder verandering, terwijl het natuurlijk ah. ongelooflijk veranderd. Daar is de vooruitgang dan later overheen gegaan? Ja, inderdaad. <middels> Al dus Henk van Ulsen naar aanleiding van een voorstelling... waarin hij onder meer gedichten van Albert Verweij verwerkte. Dat was in 1996. We gaan snel verder in de tijd en komen terecht in 2008. Wim Noordhoek in gesprek met Rob van de Schoor. Van hem verscheen bij uitgeverij Van Tilt... het boek Van de Liefde die Vriendschap heet... gebaseerd op de briefwisseling tussen de beide dichters... Albert Verweij en Willem Kloos van 1881 tot 1925. Wim Noordhoek lijkt nogal onder de indruk... van het verhaal van de beide dichters. Rob, ik ben nog steeds een beetje, uh, ja... Loop ik, ik, ik, ik rij hier naar Nijmegen toe met in mijn hoofd die, die, die twee dichters. Ze hebben me gegrepen. En, en niet, niet door hun gedichten, maar door die brieven. Die briefwisseling, althans wat er van is. En ja, waarom grijpt men dat dan zo? Omdat die mannen zijn eerlijk. En ze zijn ook ja, verliefd. Denk ik. Het is toch een liefdesgeschiedenis? Ja, zo kun je het zeker lezen. Het is, het is een, uh, een verhaal van een mislukte vriendschap, zou je kunnen zeggen. En er staat voor allebei veel op het spel, heb ik de indruk. Wat staat er op het spel? Uh, in het begin lijkt het wel vooral te gaan om de voorrang... voor wie het, uh, wie het belangrijkste is. Wie het als dichter het meest voorstelt. Uh, wie superieur is boven de ander. En op het moment dat de breuk eraan komt... en zeker als het zover is dat de breuk is, is gebeurd... ja, dan is, staan de herinneringen op het spel, geloof ik. Zeker als je merkt dat de boedelscheiding... er moeten allerlei spullen teruggegeven worden... de, de moeite die dat kost om afstand te doen van die spullen... lijkt ook iets te maken te hebben met de moeite die het kost... om de herinneringen aan de ander op te geven... En als we aan het eind van het gedicht nog een keer ruzie krijgen over een gedicht... waarin de, de hele vriendschap beschreven wordt of geëvalueerd wordt... ook dan is er van de ene kant eh, mag het niet op papier, mag niet gepubliceerd worden... en van de andere kant moet het op papier, het moet vastgelegd worden en het mag er niet uit. Een homoseksuele vriendschap, liefdesgeschiedenis... Ja, dat is natuurlijk niet helemaal niks als je in 1881 begint het, hè? Ja, zeker. Dat, dat is zo. Dat maakt het ook wel heel leuk. Als je, um, ja, ze ze spreken er nooit zo rechtstreeks over. Kloos is uh, terughoudend in uh, de manier waarop hij zijn bezwaren uit. Hij geeft aan, tijdens mijn leven kan dit zo niet gepubliceerd worden. Uh, Voor wij is heel afwerend. En uh, ja, doet dan toch al opmerkelijke uitspraken... als hij zegt van, ach, iedereen verwacht het eigenlijk van jou. En uh, onder de vrienden weet iedereen dit... En uh, uh, tak, hè, de redacteur Tak van de Nieuwe Gids... zou teleurgesteld zijn als, uh, als, jij, uh, als jij dit niet had zo, ja. zo intens had ervaren. Ja, bij dit al heb je dan precies de, de Nieuwe Gids. Dat is een belangrijk, uh, vernieuwend uh, tijdschrift. Uh, waar ze met z'n tweeën uh, voortdurend mee bezig zijn. Ook nog eens een keer. Dat loopt er dus dwars doorheen. Ja. Ook tot het einde toe als ze, ja, ze uit elkaar zijn dan nog moet dat blad blijven bestaan. Daar komen we straks nog wel ja, op. Ja. Dus alles loopt door elkaar en alles heeft met alles te maken. Ja, die vraag. Uh, hoe begon het? Hoe, hoe maakten ze kennis? Uh, als ik me dat goed herinner, ging het via uh, Frank van der Goes. Hè. Via uh, um, wederzijdse uh, vrienden komt Albert van Weij als jonge jongen, jonge dichter, beginnende dichter, in contact met... Willem Kloos, die kennelijk in kleine kring al de reputatie heeft van uh, zich gevestigde zonderling die uh, poëzie schrijft. Allebei piepjong, hè? Allerlei, allebei piepjong. Kloos net aan het studeren, net op kamers. Ja, en... Hoe oud is de kloos is dan? Um, het is, 22, zoiets? Ja, voor in de twintig. is net aan het studeren. En uh, allemaal, nog, nog jonger. En zo stellen ze zich ook op. He. Het, is, het is eigenlijk ook een, een leeftijdsverschil dat uh, ja, als je iets ouder bent, lachend op terugkrijgt. Maar op die leeftijd wordt dat in lengte van jaren afgemeten. Kloos vindt zichzelf uh, ja, de mentor van die jonge jongen voor wij. Het is zes jaar, dat is heel veel op ja, die zeker. leeftijd. Ja, ja. Zo, zo. dat wordt ook al snel een probleem. Hè. Dat Verwij vindt dat Kloos toch een beetje te veel uh, hem betuttelt. En uh, nou, hij probeert zich daar aan te onttrekken en dat vindt Kloos niet leuk. Het is wel de bedoeling dat hij de mentor blijft en dat hij uh, Albertje vertelt hoe die moet dichten. Dus hij houdt zich terecht voor om allerlei aanmerkingen op zijn poëzie te maken. En Albert Verwij begint dat steeds meer te ergeren. Dit, dit kan ik toch niet goed verdragen, is de Dan nou, dus moeten we ons even zo, zo voor de geest roepen hoe dat toeging. Nou, nou, woon ik zelfs in de pijp in Amsterdam, dus ik kan om de hoek gaan zien de Gerard-Douwstraat, waar uh, Kloos toen woonde. Hè? Op nummer, wat is het, 254. Ja. Um, terwijl uh, Verwij op de Nassau-kade woonde. En ja, ze verhuizen dan vrij vaak allemaal en gaan langs bij nog meer van die tachtigers. Dus het is zeer oproepbaar. Ja. He, uh, ze, ze gingen bij elkaar langs. Dat. Ja, zeker. Het is heel erg... kleine uh, briefjes, ja, voor ons heel vreemd. Hè? Uh, hoe dat precies... In zijn werk is gegaan, weet ik ook niet. Maar kleine berichtjes van uh, ik zit in de melkinrichting. Uh, hoe die uh, berichtjes nog op tijd aan konden komen, is mij niet helemaal duidelijk. Hoe die dan toch kennelijk. Uh, terwijl de een al op pad was, een soort van papieren sms'jes die in die tijd kennelijk verstuurd werden. Maar je, je mist daardoor ook natuurlijk een heleboel informatie. Omdat ze elkaar zo vaak zagen, Het was er ook niet de noodzaak. Uh, behalve dit soort kleine kattenbelletjes. om elkaar uh, schriftelijk. Uh, op de hoogte te brengen van wat ze dachten of voelden of, of meemaakten. Dus wat we hebben, dat is eigenlijk uh, beperkt doordat ze elkaar gewoon zo vaak zagen. Ja, dat is, dat is eigenlijk, het uh, ja, was fijner geweest wat verder uit elkaar hadden gewoond. Maar je ja. ziet pas inderdaad dat er wat gebeurt als Kloos in Brussel zit. Dan neemt die correspondentie wat, wat serieuzere vormen aan. Maar het stuk in Amsterdam is te dicht bij elkaar. En, en te uh, ja, echt ook ik denk dat het een hele heftige vriendschap geweest is, wat elkaar toch heel vaak zagen. En uh, ja, ook in combinatie juist met alle andere vrienden, regelmatig uh, heel intens met elkaar leefden. Nou, ik moet je zeggen, ik wil dat allemaal lezenden denk ik, het is erg uh, uitzonderlijk dat mensen zo nabij, uh, zo na te elkaar staan, zowel in, uh, laten we zeggen, de literatuur, want het ging echt over woordjes en zinnetjes, het vertalen van uh, Shelley, waar Kloos mee bezig is, en net wel en net niet, en tegelijkertijd in het persoonlijke, wat kan je iemand aanrekenen, wat niet, het alles ernstig nemen. Ik vind het, uh, nou ja, ik, als, je, als ik nu om me heen kijk, dan kom ik dat soort vriendschappen niet tegen, eigenlijk. Jij? Yeah? Nee, nee ik, ik denk niet dat. Het is toch iets van, van die tijd... Hè, samen aan een nieuwe poëzie werken. En toch de overtuiging dat ze allebei... Uh, een gemeenschappelijk ideaal in de poëzie aan het verwezenlijken waren. En, en uh, ja, dat toch uh, ja, heel intens beleefden. Dat het bijna fysieke uh, moeite kostte om die gedichten te schrijven. Dat ze elkaar daarin wel begrepen tegelijkertijd zie je wel dat ze een heel ander soort poëzie maken. Dus er zijn ook toch uh, ja. Ja, misverstanden en, en uh, ergernisjes... die, ja, die, die hier daar de kop op steken, wel begrijpelijk zijn. Je merkt bijvoorbeeld dat, dat gedicht van Shelley... dat kloos met zoveel moeite aan het... Ik heb die brief nou, misschien wel tien keer gelezen. en nog steeds kan ik mijn aandacht er niet bij houden. Jij, dat... Jij ook niet? Nee, nee, echt niet. Hoe dat water stroomt en die draaikolken. Met en... tekeningen en alles. Ja, met tekeningen daarbij en alles. En Kloos probeert zich maar vreemd... Dat vind ik toch wel heel opmerkelijk. Hè? Kloos, de, de dichter van de Stemmingsliriek, die zich zit af te vragen. hoe kan dat nou? Loopt dat water naar boven? En loopt ja, er... het water de berg op? Ja, loopt het water de berg op? Zijn er rivieren die, die stroomopwaarts stroom uh, naar boven lopen? En... Nou, voor wij vinden het ook een beetje onzin. Ja, dus voor wij kan het echt helemaal niks scheden. Dus, he, ja, ja. De eerste reactie is heel erg laconiek. van uh, ja. Ik snap het wel en maak je niet zo druk. En vervolgens ja. komt er dan weer een gepikeerde reactie van... je neemt me niet serieus. En Kloos begint het dan nog maar eens een keer... nog nadrukkelijker uit te leggen. Maar wat ik wel steeds interessant vind in, die, in het lezen van die brieven... is dat je pakt die op pagina 92. Dat is een van de eerste ruzietjes. Later komen er ongelooflijke ruzies. Maar even bij... Ja. Uh, ik vind dat die, die, die brieven, ja, gewoon puur als, als schrijven, zo ontzettend veel beter zijn dan, dan bijna alle gedichten... die ik van, van beide mannen ken. Want ze, ze drukken zich vaak helder, geestig, direct... maar ook ja, gewoon goed uit. Ja. Ja. Heb je dat ook? Ja, ik vind het... Uh, als, je het uh, als je het zo leest... zijn het vaak toch brieven die, ja, die heel modern aandoen. Hè? Dat je bijna denkt van dat zijn... Uh, uh, briefjes die... Uh, uh, in, maar tegenwoordig denk ik niet meer dat geliefden elkaar schrijven... over allerlei misverstanden en uh, irritaties die optreden. Maar ja, de, de verwoording van de problemen... die is inderdaad toch heel erg uh, modern, zou je kunnen zeggen. Het moet ook allemaal uitgesproken en uitgepraat worden, lijkt het wel. Ja. En dat maakt het inderdaad heel erg uh, navoelbaar... De irritatie en de behoefte om daar wat aan te doen. En voortdurend ook de dreiging van... Uh, uh, als je hiermee doorgaat, dan, uh, dan wil ik je niet meer zien. Of dan, uh, dan doe ik jou weg. Het is altijd nogal heftig en erg gepassioneerd, vind ik. Lees deze? Beste Albert, ik ben vanmiddag wel wat hard geweest... maar het is je eigen schuld... Ik kan niet met je omgaan als je voortgaat... mij met die voorgewende kalmte en ironische hoogheid te behandelen... waaronder je je gekrenkte ijdelheid tracht te verbergen. Dat goedmoedige, quasi-goedmoedige lachen met mijn ernst... als ik al mijn geestvermogens inspan om iets tot een goed einde te brengen. In casu het stuk... Maar het is al meer gebeurd. Dat nonchalant over de dingen heen zien. Met een gezicht en een paar half, half geuite woorden. Alsof je een heleboel zou kunnen zeggen als je wou. En de hele kwestie ineens oplossen. Maar het laat om mij te sparen. En dan... Als ik daardoor driftig geworden ben, dan net doen of er niets gebeurd is. Of dat alles maar kleinigheden zijn waar ik gek genoeg ben om mij er boos om te maken. Maar waar jij boven verheven bent. Dat alles kan ik niet en wil ik niet verdragen. En als je bij onze eerstvolgende ontmoeting weer zo doet, je hebt zelf gezegd dat het niet natuurlijk was. En mij met voor de gek houdt, alleen om een van je slechtste sentimenten te bedekken en in jezelf te koesteren, weet dan wel dat ik je geheel als een vreemde zal behandelen. Dat is de enige manier voor me om niet tegen je uit te barsten. Weet wel wat je doet, Albert, want het enige wat je bereikt is dat ik het land aan je ga krijgen. Wil je zondagavond bij mij komen, laat dan je manieren thuis. Je stuk stuur ik nog niet. Ik wil het eerst geheel lezen. Willem. Ja, dat is de, de eerste irritaties die zijn daar na een jaar of vier... Hè, dan uh, worden die echt uitgesproken. Ja, ik vind ook wel opvallend de, de dreiging van... als je zo doorgaat, dan zal ik je als een vreemde behandelen. Hè? Dus ik stel je voor dat ze op de kamer zitten... en dat ze dan weer ineens uh, afstandelijk tegen elkaar gaan doen. Later zie je dat ook terugkomen. Hè? Als de, de breuk geweest is en voor wij gaat in briefjes... Uh, ja, ten... we, laten we daar eens uh, naar kijken, want die breuk nou, dat is... is Prachtig gedocumenteerd in het boek. Uh, het is de zomer van uh, 88. Ja. En dan, uh, ja. Albert Verwijg verlooft zich met Kitty van Vloten. Ja, dat is dus een, een ongelofelijke klap voor Willem Kloos. Het komt heel, heel erg hard aan. Wat gebeurt er allemaal? Ja, het is. Het, het is uh, ze hebben zich uh, verloofd zonder dat uh, Kloos ervan op de hoogte is. Kloos is. Uh, uh, in elk geval in die zomer al erg eenzaam en mopperig... en uh, voelt zich verwaarloosd. En uh, hij is een tijdje uh, weg. Als ik me goed herinner, is hij dan logeren bij, uh, bij Van Dijssel. En hij komt even weer in Amsterdam. En dan is het waarschijnlijk het moment waarop... Uh, tenminste, dat kun je uit de brieven afleiden... waarop Verwijen hem verteld heeft... Uh, dat hij zich met Kitty van Vloten verloofd heeft. En uh, dat komt inderdaad kennelijk als een enorme slag aan. En kennelijk was Verwijs zich er ook van bewust dat het zo zou aankomen. Hij heeft het moment van het vertellen uitgesteld. En, uh, hij durft het steeds niet te zeggen. Hij he, he? durft het niet te zeggen, omdat hij bang was voor de reactie. En ook wel zo'n zo reactie als ja. hij gekregen heeft verwacht. die was natuurlijk enorm, want de Klaus wist van, van, van, van drinken, heel veel drinken. Ja. En uh, nou ja, het beeld wat oprijst is toch een beetje... Manisch depressief, ja. het zou het zo zeggen. Hè? Dus die, die, die kanten zitten eraan en zelfs zelfmoordpogingen ja. toch. Ja. Hm? ja, hij dreigt ook hè, met een, een briefje van... Uh, uh, als ik me dat goed herinner ook van zoek maar geen kamer meer... want uh, nu is toch binnenkort alles voorbij. Het ja. zijn natuurlijk brieven, die, briefjes die bij voor wij natuurlijk ook de nodige uh, zorgen moeten hebben opgeroepen. Want ik neem aan dat er ook, uh, ook in die tijd, hè, in de tijd van de verloving en het... Uh, het bekend worden daarvan, dat van zich wel zorgen maakte over Kloos. Maar ja, daar, uh, kennelijk uh, vond dat hij dat zijn vriend wel moest aandoen. Het is ook natuurlijk niet helemaal uh, zonder meer duidelijk... waarom ook een hele hechte vriendschap uh, zo intens moet lijden onder een verloving. Dus het lijkt inderdaad alsof... Nou ja, ofwel dus, wanneer het gewoon liefde is... zoals uh, de titel van het boek toch... Uh, ja. Ondubbelzinnig gezegd, het is trouwens een titel die bij voorbij vandaan komt. Ja. Hè? Let wel, hè? van de liefde die vriendschap heet. Ja. Of omgekeerd. Ja, of ze het nou zelf ook zo benoemd zouden hebben als liefde. of als een soort, ja, kennelijk iets wat uh, gelijkwaardig is aan een verloving. of dat daar, uh, ja, daarop lijkt. dat hij zich dus van zijn plek verdrongen voelde door Kitty van Vloten. Nou, kennelijk wel. Ja, dat, dat, daar lijkt het wel op. Alleen ja, je vraagt je af, hebben ze dat voor zichzelf ook zo uitgesproken, gedacht, ja. voor elkaar uitgesproken? Of is het inderdaad gewoon toch beleefd als een heftige vriendschap en een soort zielsverwantschap eh, waar niemand anders tussen mocht komen? Nee. Ja. Maar wat belangrijk is geweest voor, voor, voor jou natuurlijk, is dat Kloos een heleboel van die brieven van, van wij of allemaal vernietigd heeft. Ja, ja dat is natuurlijk uh, tamelijk, tamelijk dramatisch voor als, je het, uh, als je het leest. Dat, uh, dat alle brieven uh, uh, ja, vernietigd zijn. Dat, dat, dat er niks is overgebleven, juist uit die periode... die je het liefst gedocumenteerd zou hebben gezien. Daar is niks meer van. En, uh, het enige waar, waar ze nog ruzie over maken... zijn de stel boeken die Kloos uh, terug wil hebben van voorbij. Ja, een leunstoel, kennelijk, die in elke brief weer opnieuw voorkomt. Die stoel? Die stoel, ja. Die, werd mij, die, die begon mij steeds meer te fascineren. Behalve dat, dat voortdurend herhaalde lijstje met boeken... die uh, Kloos terug wil hebben is er een, een leunstoel die kennelijk uh, Albert van Weijen ontvreemd heeft... en die hij terug wil, waar die bijzonder aan gehecht is... en die elke keer weer opduikt. En uh, dat is ook de enige, wat, de enige wat niet teruggegeven wordt. Hè. Maar, uh... Eigenlijk is, is die, die ja, ik noem het dan maar een, een boedelscheiding. Het is toch echt nou ja, een soort echtscheiding, eigenlijk. Ja. Hè? Uh, eindeloos daarover corresponderen. En dat zijn dan... Uh... Uh, kopieën van brieven, hè? Ja. want dat deed ze wel toen opeens? Ja, de meeste brieven zijn... Uh... Uit de kopijboeken overgenomen. Dus ja, het heeft het probleem dat je niet altijd weet of brieven precies uh, in die vorm verstuurd zijn. En of ze ja. überhaupt wel verstuurd zijn. Maar dus ze maakten zelf een kopie. kopie. Ze maakten zelf kopieën. Ja. En met dun papier dat ze over een brief uh, heen streken. Waardoor er een afdruk gemaakt werd. Ja. En dat is vaak uh, heel lastig te lezen. Want dat de inkt op die, uh, op die vloeibladen die daarvoor gebruikt worden. is vaak uitgelopen. Dus je kunt vaak heel moeilijk zien wat er precies gestaan heeft. Dus dat heeft heel wat uh, zorgelijke uurtjes. In de bibliotheken opgeleverd. Dat is, ze zijn maar geëmotioneerd schrijven en ik laat de maturen op inktvlakken. Dat is uh, niet een <laughs> oneerlijke verdeling van taken, vind ik af en toe. Maar dat is in ieder geval goed dat die dingen op die manier bewaard zijn gebleven. Ja. Misschien, misschien kun je iets lezen uit die tijd op, op pagina 124. Want er is steeds sprake van wie wat zal uh, laten halen. Ja. Op welk moment? Door een kruier, dan, dan, dan ook vaak. Ja, ze zijn elkaar dan op alle mogelijke manieren aan tegenwerken... en het wantrouwen is huizenhoog. Dit is een brief van 3 maart 1889. Ja, maar dan denk je, hè, op dat moment, al lezenden denk je... ja, uh, dit is typisch uh, de kleinzieligheid die in echtscheidingen uh, van, van tegenwoordig ook uh, optreedt. Maar, dat is dan de verrassing van dit boek, dat die vriendschap die keert toch weer terug... Ja. Dat is wonderbaarlijk, vind je niet? Ja, ik vind de manier waarop, waarop het opgelost wordt eigenlijk wel heel ontroerend. Hè. Dat, op een ja. gegeven moment komt er een brief um, van uh, Kloos aan Van Wij, waarin die zegt... Van, ik heb van onze wederzijdse vriend uh, Tak begrepen dat uh, je mij mijn, mijn spullen niet uh, wilt teruggeven... Omdat, je, omdat jij ze beschouwt als jouw eigendom maar dat je je mijn spullen wel cadeau wil geven. En dan heel geestig is dan uh, het, ja, het, het, het lijstje wat hij al tien keer heeft opgestuurd... met alle boeken die hij nog mist. En dan zegt hij dan zou ik graag de volgende boeken van u cadeau willen ontvangen. En dan komt dat lijstje weer met uh, dezelfde spullen die je altijd moet hebben... inclusief de stoel die hij nog steeds uh, mist. En dan uh, is hij nog iets vergeten en zegt hij aan het einde van... oh ja, dat zou ik ook nog wel graag cadeau willen hebben van u... En vervolgens is, heeft hij dus kennelijk wel alles ontvangen... want dan is er nog een briefje waarin hij bedankt... voor de ontvangst van dit geschenk... dat hij met kerstmis mag, mag krijgen van zijn vriend en dat hij zegt van ja, eigenlijk de portokosten die had je hem eigenlijk ook nog wel cadeau kunnen geven. Maar uh, hij ziet al aankomen dat hij dan weer snel uh, op ergernis zal stuiten... en zegt er dan gauw bij, nee, maar dit is maar een grapje. En het leuke is het briefje, dat vond ik toch wel ontroerend... van Albert van Weij daarbij, waarin hij toch ook enigszins smelt. Waarin hij zegt van, hier zijn je spullen en je boeken... en je bent toch eigenlijk nog steeds de oude goochelaar. Dat vind ik eigenlijk toch wel heel mooi. Uh, dat woord goochelaar, dat viel ook al eerder al in, in, in een brief. En uh, kennelijk de gedachte dat ze elkaar... Ja, begogelen of betoveren met woorden, dat ze elkaar toch wel in hun macht hadden. En dat kennelijk Cloos het nog steeds lukt om Albert Van Wij ja, te begochelen met zijn woorden. En dan is eigenlijk het, het gevecht eventjes. Ja, dan is er het, kennelijk een soort glimlach naar deze ruzie. Eh, van waarin ze elkaar toch weer even begrijpen zoals het voorheen was. En dat is toch ontroerend, vind ik. Ja. Het is nooit helemaal weg geweest. Dus, nee. ja, het slot is dan, het slot van het, van het hele verhaal. Is ook weer, het lijkt wel bijna alsof het uh, door een romanschrijver in elkaar gezet is. Want dat gaat over uh, de drie regels. En dat ja. zijn drie regels waarin een kus tussen twee mannen beschreven wordt in uh, de hemel- en aarddroom. Ja. Dat is uit de dingen. Ja. Ja, dat was een, een, een gedicht waarin Kloos, en dat zal hij zich niet verbeeld hebben... Uh, hun vriendschap beschreven vond. Uh, ja, over uh, de ik die met een vriend omgaat, die hem steeds meer uh, tot last wordt. Die hem uh, in een gareel dwingt, die, hem, die een knechtje van hem maakt. Uh, die dingen van hem eist, die hem emotioneel toch wat uh, opvreed, zou je kunnen zeggen. Hij wordt steeds dwingender, die vriend... En uh, de ik heeft, voelt de behoefte aan bevrijding. En uh, lukt het niet goed zich van de ander los te maken. Er is ook een moment, en daar, uh, dat is het moment waar ze heel veel brieven over wisselen. Waarin beschreven wordt dat uh, de lippen van de ik in de rode mond van de ander zonken. Uh, je dat fysiek voor te stellen, lijkt mij ook niet zo makkelijk. Maar er uh, wordt kennelijk een, een intiem moment... Uh, in herdacht. Maar er wordt ook vooral uh, toch ook uh, afgerekend met, met de ander, die de die ik toch tot een grote last geworden is. En tot een soort. ja, iemand die een emotionele belasting is geworden. En, en Kloos goed. wilde die regels eruit hebben. Die regels moesten eruit. Het maar er moest... wordt wel geraadpleegd daarover. Ja, want dat, ja, je vraagt je ook af wat van wij dan man mankeerde. Want hij wilde dit gewoon in de nieuwe gids laten afdrukken. Dus hm. het lijkt ook een. een ja, je zou ofwel het is een hele naïeve man geweest om te denken van... dit ga ik opsturen naar Willem Kloos met daarbij het verzoek van... Uh, kan dit in de nieuwe gids worden afgedrukt? En uh, verwachtte hij nou heus dat Willem Kloos zou zeggen... ja hoor, dat is geen probleem, we hebben hier bladzijden voor... en we drukken het gewoon af? Of uh, was hij erop uit om uh, ja, toch weer een nieuwe rel te veroorzaken... of uh, te kijken wat Willem Kloos hier nou van vond? Ja, dat duurt heel lang en, en uh, voor wij, ja, die houdt zich... Uh van de domme of, of hè, die, ja, dat kan toch best. Uh, de kussen toch wel meer mensen? Ja, ja, hij maakte er zo'n verhaal van, inderdaad, van dat hij op de boot naar Amerika allemaal jonge Duitsers uh, heeft zien zoenen. En dat is dus heel normaal is in bepaalde kringen om elkaar te zoenen. En je ja, vertelt dus eigenlijk een verhaal tegenover Willem Kloos, die eigenlijk wel weet dat het beter zit. En ik denk dat, Willem, dat Willem Albert Verwijs zelf ook wist uh, dat hij de zaak fraaier voorstelde dan die uh, maatschappelijk lag op dat moment. Uh, ook binnen de vriendenkring zou het geen probleem zijn, deze regels. En uh, iedereen wist. Ervan dat Kloos een gepassioneerd iemand was. Niemand zou hiervan opkijken. Maar Willem Kloos houdt vast aan uh, het standpunt. Tijdens mijn leven mogen deze regels niet gepubliceerd worden. En, en is, is daar een duidelijke reden voor? Uh, hij wil gewoon niet dat zijn homoseksualiteit in ik, de krant staat. Ik denk dat het dat, dat, dat, dat, dat moet het geweest zijn. Hij vond dat kennelijk. Uh, dat hij zich daarmee blameerde... of dat, dat men hem daarop zou aankijken. En Verwij ja, probeert dan nog de zaak om te draaien... en zegt van, ja, maar er zijn er dan toch twee die gezoend hebben. als Ik schrijf het op. Als, als jij daar last mee krijgt, krijg ik er ook last mee. En dan zullen we samen proberen om... Hè, de... Ja, Hoog ho, is getrouwd inmiddels. Ja, hè? zeker. Dat vind ik ook een belangrijke, belangrijke kwestie. En dat, dat zie je ook wel in de beschrijving van, van deze ruzie die uh, in, in de... In de secundaire literatuur ook wel voorkomt, hè, dan wordt toch een beetje kloos uh, uh, afgebeeld als de, de zeurpiet en de, de wat uh, ja, tragische figuur hè, die Albert Verwij niet bij kan benen. Hè, en dat Albert Verwij eigenlijk alleen maar consequent is en logisch is en nuchter is, terwijl het niet eerlijk is. Hè, hey, hoe, is hoe denk jij daar nou Je wordt het hele boek door, word je toch als lezer uh, min of meer gedwongen partij te kiezen. Hè? Dat, dat, dat komt ervan. Ja. En, en jij? Nou, ik vind zeker in deze affaire dat het de sympathie veel te veel bij Albert Verwij is komen te liggen. Ik, ik, ik kan me goed voorstellen uh, de, ook dat, dat Willem Kloos tot gekke dingen komt. Uh, in, zijn, in zijn overtuiging dat hij dit niet wil uh, gepubliceerd zien, gaat hij heel ver. Maar tegelijkertijd probeert hij echt ook alles te doen wat in zijn macht ligt om dat te voorkomen om hele begrijpelijke redenen. Ik vind dat Albert Verwij zich van de domme houdt en uh, ja, zijn vriend niet serieus neemt. ja. Uh, yeah. yeah. Nee, mijn, mijn sympathie ging ook de, de kant, steeds meer de kant van, van Kloos. Op. Ook omdat hij in die brieven ja, de mooiste stilist is ook, hoor. Ja. Vind je dat ook? Ja, dat is zeker. En ik, ik kan inderdaad heel erg vrij uh, zeuren. Zeker, leuke brieven. De redeneringen die hij ophangt van: ik bied u mijn vriendschap aan. en de, de manier waarop er ge, gemarchandeerd wordt met vriendschap. van: ik vraag u als vriend deze regels t, uh, niet te publiceren. En dan komt van Wij weer: ja, maar ik heb je, dat, je hebt me dat al eerder gevraagd. en toen heb ik nee gezegd. Ja, maar zegt Klooster: ik vraag het u nu als vriend. Je kunt me toch niet een vriendendienst weigeren. En ja. Uh, al transcriberend word je wel eens moe van deze discussie. Maar het is eigenlijk toch wel heel geestig, inderdaad, hoe ze elkaar zo proberen naar het leven te staan. Het is echt waarop. Het, uh, het is een roman. En, en beter dan dat. Want hebben die jongens ooit. Ik zeg maar jongens, want het waren jongens. ooit gedacht aan de mogelijkheid dat dat nu hier een boek zou zijn? Nou, ik, ik vast niet, want uh, ik denk dat, Albert, dat uh, Willem, Willem Kloos uh, nog veel meer bezwaren zou hebben gemaakt tegen deze regels. En vooral tegen het bewaren van de correspondentie over die regels. Het is een ontzettend spannend boek. Ik dank je zeer. Dank je wel. Al dus Wim Noordhoek in een bijdrage van de VPRO. En daarmee ronden we dit uurtje vluchten in het verleden af. Tot zometeen.